Zo. Um, goedenavond, uh, goedenavond, allemaal. Goedenavond, lieve mensen. Vanavond weer een uh, lezing. Um, dat is deel 2 van uh, Over Dementie. En um, weer even de tijd genoteerd. Goedenavond, uh, allemaal, nogmaals. Mijn naam is Yvonne Hagenaar-Ratelband. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, dat dat ben ik, zonder iets te verbergen. En misschien wil je een kleine meditatie met me doen, zodat alle zorgen van je afglijden, alle beslommeringen van deze dag, dag van je afglijden. En je weer helemaal in je eigen gevoel kunt komen en laat het maar gebeuren. Zet je beide voeten op de grond of misschien lig je al op je bed en wil je gewoon liggend luisteren. Verbind je met de grond. Voel dat je tot diep in de aarde de verbinding hebt. Dit is het leven dat jij wilt leven. en adem rustig in houd de adem even vast en adem rustig uit en zie eens voor je het licht van de zon zie het aan de binnenkant binnenkant van je, van je oogleden en adem dat licht in Houd dat licht even vast. Laat het door je hele lichaam circuleren en breng het op een uitademing naar je navelchakra. En doe het nog een keer. de verbinding van het licht van de zon met jouw licht, dan ga rustig naar je eigen innerlijk. Vond stilte van jezelf, hoe het kloppen van je hart, Kom terug naar wie je werkelijk bent. Maak die verbinding met jezelf. Al het uiterlijke leven houdt je weg van je innerlijke zelf. Toch kun je zeggen, dat uiterlijke leven heb je nodig om in de spiegel te kijken, om te worden wie je bent, wie je was, wie je bent en altijd zijn zult. Want zolang je nog naar die buitenwereld kijkt, en die buitenwereld nog nodig hebt, valt het best wel zwaar om Je eigen innerlijk te leven. Voel dat je deel uitmaakt van de energie, van de aarde, van het universum. En adem daarin. Weet dat die buitenwereld jouw innerlijke wereld is. Wat buiten je is, is omgekeerd binnen in jezelf. En kijk of je goddelijke ademhaling wat vaker kunt doen. Om bij jezelf in je gevoel te komen. En dit kun je overal doen, want je hoeft er niet van in slaap te vallen. Het kan, want het is verrukkelijk om met deze ademhaling... Je slaapt ervan, maar je kunt het overal doen. Misschien moet je een moeilijke taak doen, een zware taak. Misschien heb je het lichamelijk zwaar. Maar ademha ademhalen moet je toch. En dan kun je het ook op deze wijze doen. De ademhaling dus die je terugbrengt naar wie jij zelf bent. Door die rustige ademhaling kom je in een ander gevoel terecht. Een rust die van jouzelf is. Niet meer de gehaastheid om de dingen even snel te doen in haast, maar juist in de rust van jouzelf, zodat je in de tijd van jouzelf terechtkomt. Dat je merkt dat als je iets leuk vindt, en wat je ontzettend fijn vindt om te doen, zoals bijvoorbeeld ik deze lezingen doe, en dan heb ik soms mijn ogen dicht, en dan spreek ik rustig voor mij uit. Ik kijk af en toe even op mijn computer, om een lijn aan te houden. En dan zie ik tot mijn stomme verbazing, dat er zomaar, Vijf of tien minuten of een kwartier omgegaan zijn. En dan denk ik, ik ben nog maar net begonnen. Ik ben nog niet eens begonnen. Maar de dingen die je leuk vindt, daar vliegt de tijd mee. Daar vliegt de tijd om. Als het je moeilijker valt en je oog valt voortdurend op de klok, dan zie je dat de minuten maar heel, heel langzaam, Gaan. Dat op zichzelf zou al een reden kunnen zijn om na te denken over deze dingen. Maar goed, vorige week hadden we het over dementie, ziekte van Alzheimer. Alzheimer het in de volksmond. En eh, er was dus een vraag gesteld, zou je eens een keer een lezing kunnen doen over dementie? Ja, daar was ik vorige week eigenlijk... Eh, Blijf een beetje blijven hangen in, in het eerste deel en ik wist dat er door Malva, Malva, medita Malva meditatie, destijds een, een hele lezing gehouden was in 1990 over, over dement zijn. Ik dacht nou, misschien als ik die lees, ik ga voorlezen, maar ik vind dat toch niet. Nee, dat hoort niet. Dat hoort niet helemaal bij me. Alhoewel ik dat natuurlijk ook met de bronvermelding doe, maar ik heb ervoor gekozen om zo hier en daar wat informatie door te geven en dus ook de bron te vermelden. Ja, al, dat, al deze informatie heb ik destijds mogen horen bij Malva. Bij de vorige lezing sprak ik dan ook over het leven van liefde, dus met andere woorden dat het gevoel duidelijk aanwezig is in het leven. Dus niet de emotie van het niet om kunnen gaan met het leven, maar het gevoel het leven begrepen te hebben. Want hoe bewust dan de mens, hoe groter het evenwicht tussen ziel en lichaam zal zijn. Dus als iemand dan dement wordt, zouden we dan ook kunnen zeggen dat dit de mens zijn een karmische opdracht is en ik citeer Malva en ik wil dat nog wel even herhalen Malva bestaat dus niet meer en is wel degelijk op het internet te vinden onder lichtsferen.com en wordt uitgesproken door lexpersoon. net als destijds bij Malva Dus ik citeer even, de dementieren is een stoffelijke ziekte en is niet een ziekte van de geest, zoals gedacht wordt. Dementieren is een afbraakproces van cellen in de hersenen, dat vergeetachtigheid tot gevolg heeft. Die vergeetachtigheid manifesteert zich dusdanig dat de mens geen onderscheid meer kan maken... Tussen voelen en het denken. Het denken dus dat wij van de aarde zouden kunnen noemen. Hè? Dat is de grondslag van dementie. Dan is ook de communicatie tussen ziel en lichaam verstoord. Ziel en het denken verstoord. Tot zover. Het evenwicht dat ons denken, ons lichaam en onze ziel heeft, dus wanneer de drie zijden van het driehoek gelijk zijn, maakt dat wij een normale verbinding hebben van onze ziel en lichaam en ons denken. De mens die dement is, is niet meer in staat om met zijn denken de emotie af te remmen. Alles komt naar buiten. En het filter van het, eh, van het denkvermogen is er niet meer. En, en wat er dan uit die mens komt, wordt dan als verslagen gek of, of raar of vreemd of, eh, en genadigd door anderen gevonden, worden, gevonden. En vreemd eh, voor anderen gezien. Mensen maken zich er kwaad om, want ze denken dat die mens die dement is het expres doet om hen dwars te zitten, of om gek te doen, of wat dan ook. Maar het is niet anders dan een enorme spiegel voor de omgeving, ook als het... Karma is, als het, eh, als het volgens de wet van karma in, eh, zal, eh, is om, om dement te worden. Want uiteindelijk ga je er als mensen die ermee te maken hebben, mee om. En dat bepaalt hoe jij ermee omgaat, hoe jouw houding zal zijn of je het tegen kunt, of je het, of je het liefdevol kunt bekijken, of je het met wijsheid kunt, kunt begeleiden, of je sterk kunt zijn hierin. Ja, alles komt dus naar buiten en naar boven en wordt door anderen als eigenaardig en vreemd gezien. Ik denk dat we het wel kunnen voorkomen, maar misschien zit het al heel lang in een mens zonder dat anderen dat eh, hebben zien aankomen. Maar als ik zeg dat we het wel kunnen voorkomen, dus we kunnen er wel wat aan doen, als we ons bijvoorbeeld geen zorgen gaan zitten maken. Dat ook wij deze aandoening zullen krijgen. Want hebben we dit eenmaal, dan is hier werkelijk geen kruid meer tegen gewassen. We kunnen er wat aan doen of voorkomen. Om om niet te veel in de zorgen te zitten en in ons denken vast te gaan laten zetten, dat het in de familie zit en dat wij het dan ook zullen krijgen. Het is niet waar. Je kiest zelf je leven. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw leven hier op aarde. Je hebt zelf die ouders gekozen met die kenmerken, die genetische kenmerken, die zij hebben. En jij bent als ziel, omdat dat zo was, omdat jij daarna zocht, zelf op afgekomen. Dus ook met die onvolkomenheden. Want juist jij hebt dit leven gekozen om ermee om te gaan, Zoals jij ermee om wilt gaan. Dus ook met al die erfelijke factoren om te gaan. Het is dan ook de bedoeling van het leven, van jouw leven, maar dat mag je zelf bepalen om die zorg daarover, op, op die erfelijkheid, om te draaien in jezelf. Om ermee om te kunnen gaan. Door het los te kunnen laten, zodat jij gevrijwaard wordt van alle erfelijke factoren in je familie. En dat kan vanuit het denken in liefde gebeuren. Dan kan er voor de volgende generaties een stop komen op die erfelijke kenmerken, op die familiaire toestanden, um, iets wat altijd was... Waarvan gezegd wordt: ja, dat zal wel altijd in die familie blijven, dat soort dingen. Daar kun je van af. Het leven is ver. En je krijgt de kans om dat te doen. Het zou toch wat zijn dat je leven en leven vast moet zitten aan bepaalde kenmerken, aan bepaalde ziektes? Het is niet nodig. Jij bepaalt hoe je leeft. Jij bepaalt en niet iets of andere dingen. Dus je kunt er wat aan doen om het te voorkomen, de mensen hebben het dan over, om niet vanuit het zorgelijke denken te leven en vanuit het warrige denken te leven, maar te denken vanuit het gevoel dat jij zelf bent, dat wat jij bent. Dus ik had het zo even over die ademhaling, dat je in die ademhaling komt op een gegeven moment in jezelf, in je eigen gevoel. Je hoort dan als het ware je bloed ruizen, je hoort dan je hart kloppen, en dan kun je rustig nadenken over jouw leven. Het is ook de bedoeling van jouw leven dat je dat doet. Je bent daartoe in staat. Alleen het moment wanneer je dat wilt doen, dat is aan jou. En misschien ben je dat levens en levens vergeten. En misschien door deze eenvoudige woorden... Herinner jij het jezelf weer? Ah ja, dit was het waarvoor ik op aarde kwam. Om na te denken, om in mezelf te komen, om te mediteren. Om op die wijze met mijn leven om te gaan. Om op die wijze met de zorgen, met de dingen in mijn leven om te gaan. Dus je bent in staat om erfelijke factoren los te kunnen laten. Je hoeft dat niet meer mee te nemen in jouw leven. Als je begrepen hebt in die rustige meditatie waarom jij juist die erfelijke factoren meegenomen hebt in jouw leven en als jij ermee om kunt gaan, zul je het ook los kunnen laten. Dan is het niet meer nodig dat jij daar nog last van hebt, of dat het nog bij jou leeft. Dus als het in dit geval over dementie gaat, we kunnen dementie wel, dementie wel voorkomen door een gezond leven te leven, goed om te gaan met onze zorgen. Dus ervoor te zorgen dat we die zorgen niet groot laten worden dan de God in ons. Door de bewuste keuze te maken om in het licht te leven. Dat licht, God, zal het uiteindelijk altijd overwinnen, zal ik maar zeggen, met aanhalingstekens, terwijl er tegelijkertijd geen sprake is van, van strijd. Maar het is de zekerheid van het universum dat uiteindelijk alle mensen zich zullen richten naar het licht. Jij maakt die keuze in jezelf. Om het kwaad niet, het kwaad te zorgen, niet groter te laten maken dan het licht dat jij hebt. Maar daar zal ik straks wat meer over zeggen. Jij maakt bewust de keuze. Niet door steeds maar, hé, liefde zijn voor anderen... En je ondertussen maar te beklagen over van alles. Maar om duidelijk te zijn. Vooral naar jezelf. Duidelijke gedachten te willen hebben. En die kun je vinden in die ademhaling. In die rustige, constante ademhaling. Diep in jezelf. Waar je de tijd voor jezelf neemt. Dus daar de duidelijke gedachten te willen hebben en te krijgen en te ontvangen en de keuze te maken dat het licht in jou sterker is dan de zorgelijke gedachten of negatieve of kwade gedachten. Begrijp op dit moment dat die negativiteit, het kwaad, het gewoon van je wil winnen. En jij staat dat toe? Dat is niet alleen met dementie, maar met alles wat je even tegen zit. Juist in deze tijd moet het niet echt moeilijk voor je zijn om bewust de keuze te maken om in het licht te leven. Maar ik zie het om mij heen. Veel mensen die zich nu laten leven, klagen, zeuren oordelen en veroordelen, om om te komen in kleine zorgen, of soms ook grotere, maar tegelijkertijd zich niet willen, niet willen veranderen, en graag in hun eigen genoegzame, ongestoorde leventje willen blijven zitten. Misschien klinkt dat hard, maar ik wil het eruit lichten. Word wakker, word wakker. Daar is niks mis mee hoor, maar we leven nu in deze tijd, deze tijd, het einde van een enorm lang tijdperk. 2012 is reeds lang ingezet. Er komt een andere tijd, een tijd van verandering. Een tijd van vernieuwing in ons denken, een tijd van positiviteit. En laat je niet gek maken dat er nu berichten zijn dat het pas over 200 jaar is. Zie dat het lijkt alsof je dan nu niet aan jezelf hoeft te werken. Het zou toch wat zijn? Het strooit je zand in de ogen. Het is werkelijk, wij gaan nu, op dit moment, een volgende evolutie in. En ik kan niet anders zeggen dan, geweldig toch, dat we in deze tijd leven. En we zien het om ons heen. Kijk goed, luister goed, kijk. Kijk met het inzicht wat je vanuit je binnenste zelf naar boven laat komen. En laat je niet door de massa meesleuren. Kijk om je heen. Het kwaad schreeuwt en krijst en is verongelijkt. Weet alles en praktisch iedereen te bespelen. Hele groepen mensen laten zich in de emotie van de gebeurtenissen meevoelen. En hebben, ze, hebben geen helder zicht in wat er met hen gebeurt. Die zien het kwaad als iets dat vriendelijk is voor hen. Maar ze zien het niet juist. Hun blik is vertroebeld en ze laten zich meesleuren door gladde praatjes en wat al niet meer. Juist zulke mensen zien het licht als tegenstander van hun kwaad en ze zijn niet meer in staat. Om bij zichzelf te blijven. Het kwaad is zielig en legt de verantwoording van de vernietiging van het kwaad in de handen van anderen. Anderen hebben het volgens het kwaad altijd gedaan. Zij zijn altijd onschuldig, maar anderen zijn nooit verantwoordelijk voor de daden van het kwaad. Het kwaad heeft dat slechts aan zichzelf te wijten. Een lange tijd kan dat goed gaan, maar juist nu, in deze tijd van evolutie naar een positief leven, voor ons allemaal op deze aarde, zal de onderste steen boven komen. Het universum zal niet meer toestaan dat het kwaad de boventoon voert. Laten we met elkaar vertrouwen hebben in het universum. Misschien is het moeilijk voor je om vertrouwen te hebben, omdat het kwaad zo hard krijst en schreeuwt. En dan lijkt het alsof het heel verschrikkelijk groot is. Maar ik zei al, laten we vertrouwen hebben in het universum. Want als we allen vertrouwen hebben in het universum, krijgen we energie. En weten we, dat we het zelf niet alleen meer hoeven op te ruimen. Dat we niet meer alleen zijn. Dat we geholpen worden. We krijgen steun en vertrouwen op het universum. Het enige wat wij mensen hoeven te doen, dat is dat we met een meerderheid op deze aarde positief zijn. Zo belangrijk ben jij. Zo belangrijk ben jij. We hoeven ons alleen maar te richten naar het licht en, in, en ons in het licht te zien. Dan kunnen, wij, dan kunnen wij helder kijken in het kwaad en de duistere bedoelingen zien van dat kwaad dat ogenschijnlijk vriendelijk en lief is. Maar het is een schijnlicht. Mensen die veel kwaad in zich hebben, kunnen wel zeggen dat ze positief zijn. Maar ze zullen het leven niet positief leven. En tot op zeer korte tijd geleden konden mensen dit volhouden. Konden ze de maskers ophouden. Maar nu kan dat niet meer. Te veel mensen hebben dat nu in de gaten. Die kijken daar doorheen, die kijken dwars door die maskers heen. En verlangen dat mensen met open vizier de ander tegemoet treden. Dus niet zogenaamd, maar werkelijk. Werkelijk met open vizier. Dus, vertrouw op het universum. Vertrouw op de positiviteit van jezelf. En sta daarin. Blijf daarin staan. Dan zie je, dat alles omver wordt gehaald dat negativi negativiteit in zich had. En dat doet de negativiteit zelf. Misschien wil je dat het toch sneller gaat, maar zie om je heen, het gaat al razendsnel. Ook waar jij het niet ziet, konden sommige mensen hun praktijken jarenlang negatief voortzetten. Nu kan dat niet meer. Dus vertrouw op het universum, vertrouw op de positiviteit van jezelf en sta daarin, blijf daarin staan. Voel die energie, voel dat licht om je heen. Voel die liefde van de aandacht van het licht, van die energie van het universum, van God. Voel dat jij dat bent en concentreer je. Jij bent dat, dat is wat jij bent. Voel in al je vezels de positiviteit. Jij kunt dat vasthouden. Als je het eventjes kan, kun je het nu wat langer en dat geeft je een goed gevoel. En het prachtige zie je nu al om je heen. De mensen krijgen hoe langer hoe meer inzicht in de dingen. Een jaar, of wat geleden konden mensen die stiekem het kwaad in zich hadden, anderen het fel over de oren halen. Nu kan dat niet meer. Oh ja, het zal ongetwijfeld nog wel voorkomen hier op aarde. Maar weet dat het universum dit niet meer zal toestaan. Het kwaad kan het licht nooit meer ontkrachten. Het licht is groter in de mensheid, in de mensen. En laten het niet meer toe dat het kwaad het licht wil overnemen. En zo krijgen mensen meer en meer inzicht. Dan zal het bewustzijn groter en groter worden. Voel in jezelf. Kijk scherp naar jezelf en wees alert. Zit er nog kwaad in jou? Zit het nog in je denken? En voert het je ver weg van jezelf? Je het al? Nu kun je nog terug, nu heb je je eigen wil nog en nu juist in deze tijd krijg je alle hulp die je nodig hebt om bij je eigen innerlijk te komen, om te worden wie je werkelijk bent. Wees alert en de duisternis het kwaad van jouzelf en rond jezelf, zal geleidelijk aan verdwijnen. Wees alert, want het kwaad in jou zal er veel aan doen om je aandacht bij het kwaad te houden. Het zal zich beklagen, het zal de verantwoording bij anderen willen neerleggen. Het zal niet aan zelf zich doen. Het zal alle lawaai van de wereld willen maken en dan anderen doen geloven dat het kwaadmachtig is. Als je dit bij jezelf ziet, en het vergt moed om dit bij jezelf te willen zien, wees er dan van overtuigd dat je de juiste beslissing gaat nemen. En leven in liefde, en je duisternis zal verdwijnen, het kwaad maakt geweldig lawaai en schreeuwt het uit, maar stelt in feite niets voor, want je ziet nu dat het kwaad, de duisternis, geen macht meer heeft. Door dat kleine vonkje licht, wat je net hebt gezien, heeft het licht het kwaad overgenomen. Net als een, een kaars die je aansteekt in een hele grote donkere ruimte. En de ruimte zal verlicht worden, hoe dan ook. Die kaarsvlam zul je zien van de verste uithoeken van die ruimte. We kunnen zelf ook die kaars zijn voor de ander. Je kunt dit aan anderen geven. Je kunt dit vertellen aan anderen. Je kunt hiernaar leven, wat je maar wilt. Wij worden daar niet minder van, jij wordt daar niet minder van. Maar je geeft hoe langer hoe meer je weg. En hoe groter en hoe meer je weggeeft van je licht, hoe meer je zult ontvangen. Je kunt de beslissing nemen dit alles gewoon weg te geven, door te geven. Of er in ieder geval naar te leven. Zodat jouw leven gezond zal zijn, zodat jouw leven in je gevoel geleefd zal worden. Zodat je niet alleen maar in je rationele, materialistische denken van de aarde zit. Ja waardoor we dementie nog verder kunnen voorkomen, is zorgvuldig te zijn met wat we, eten, wat we eten. We kunnen besluiten vitamine B1 en B6 te nemen. En ook dit wordt aangeraden door destijds Malva. Omdat deze vitamines het onbewuste zenuwstelsel sterken, en de hersencellen voelen. Ook vitamine A werkt versterkend op die hersencellen die het bewustzijn en het bewuste handelen beïnvloeden. De malvaan werd destijds ook sterk afgeraden het eten van varkensvlees. Maar ook werken deze vitamines positief in op het ziekteproces van dementie. Dus om de ziekte te voorkomen en om allerlei ziekten te voorkomen en terug te gaan naar wie je werkelijk bent, zou je in overweging kunnen nemen om rustig over jezelf te gaan nadenken. Om werkelijk bij de liefde van jouzelf te komen. Dus zoals ik in het begin al zei, in de stilte van jezelf je problemen neer te leggen. die in die stilte te bemediteren. Altijd kun je daar uitkomen. Altijd kom je op de weg die naar zelfkennis leidt. Altijd ga je je eigen rol in alles bemediteren. Soms doet het pijn, Soms wil je dat niet, maar als je die liefde in jezelf wilt voelen, dan kan het niet anders dan dat je deze dingen bij jezelf onderzoekt. Dat is in feite gewoon alles. Meer hoeft eigenlijk niet. Ieder mens kan dit. Niemand uitgezonderd. Ieder mens kan altijd een nieuwe kans krijgen om weer verder te gaan met het werkelijk leven. Om te beslissen die liefde in zichzelf vast te houden. Want weet, als je eenmaal die liefde gevoeld hebt, deze overweldigende liefde die ik heb mogen voeden en ik ben niet de enige. hoe is er maar één wens om dit aan anderen door te geven. Anderen te delen. Om te vertellen dat jij daar ook bij kunt komen en dat het niet nodig is om je leven in pijn te leiden, om in zorgen te leiden. En ik weet wel dat het voor heel veel mensen die echt werkelijk pijn en verdriet en ernstige ziektes hebben, verschrikkelijk is om hiernaar te luisteren. Want het is best moeilijk om dit echt te geloven. Maar dit is niet geloven zoals er van je verwacht werd vroeger in de kerk, in het geloof om te geloven. Dit is anders. Hier kun je zelf bij. Die feiten ben je tot alles in staat. Mensen toch vooral interessant vinden. En eigenlijk altijd het spektakel zoeken in hun leven. Hoe anderen dat doen, die contact maken met zichzelf, met hun innerlijk. Om dan te vertellen hoe, hoe iemand in elkaar zit. Hoe wat het is om... Lichamelijke liefde te hebben. Wat het is om je eh, te verbinden met een ander. En dan vooral dat spektakel. Wat het, wat het is om ja, wat er vanuit de kerken gezegd wordt met zaligmaking enzovoort. Dat soort dingen. En vooral vinden mensen het geweldig interessant hoe om over ufo's te horen, cirkels. kosmische liefde zou je kunnen zeggen. Het valt mij, het valt me op dat films met het leven uit de kosmos altijd in het nadeel uitvallen van kosmische levensvormen. Terwijl ik je kan zeggen dat als je je leven werkelijk in die liefde wenst te leven, er alleen maar kosmische intelligentie zijn die de volkomen onbaatzuchtige liefde in zich hebben, maar met een duidelijkheid die bijna, um, nou laten we bijna zeggen, kil aandoet, maar die je zo in jezelf duwt. En zo op jezelf terugwerpen. Zodat je hard aan de bloeden gaat binnen jezelf. En niemand zal je tegenhouden om dit allemaal te onderzoeken. Al deze dingen die met het spektakel te maken zouden kunnen hebben. Doe wat je moet doen. Als dat het is wat je wilt, ga je gang. Maar ik zou zeggen... Zoek het niet buiten jezelf. Alles, alle informatie, alles dat je nodig hebt om jezelf te vinden, kun je binnen in jezelf vinden. Het enige dat je nodig hebt, is eerlijkheid ten opzichte van jezelf. Zoek dan de liefde die jij bent. En zoek het niet buiten jezelf. Misschien heb je de indruk dat de driehoek van geest, lichaam en ziel wat uit zijn verband is gerukt. Je voelt je niet helemaal lekker en je wilt het toch graag allemaal anders en je weet het eigenlijk niet meer hoe het ook weer was. Angst aanvallen hoe dat dan verder met je moet in je leven, je weet het niet meer, wordt misschien vergeetachtigheid, vergeetachtig, je hebt misschien wat meer verdriet dan je ooit hebt gehad, je maakt je ongerust. Dan mag ik een kleine meditatie met je doen. Net als in het begin verzoek ik je om de zon te visualiseren. En adem de zon in via je zonnevlecht. Voel het warm worden, ook al denk jij dat er niks gebeurt, maar het gebeurt wel degelijk. Maar misschien voel je op dit moment je eigen ziel niet, niet meer. Maar daar kan verandering in komen. Blijf gewoon deze visualisatie doen wanneer je eraan denkt. En misschien, omdat je zo in de zorgen zit, denk je er wat vaker aan. Dus visualiseer de zon en adem de zon in via je zonnevlecht. Denk eens na. Misschien geef je veel aandacht aan jouw denken. Dan kun je jouw denken gaan accepteren. Met het licht dat je altijd in je hebt. En wat nu nog groter is geworden, doordat je het hebt samen laten smelten met het zonlicht, kun je je denken laten absorberen. Gewoon door te denken, dan denk ik maar zoveel. Dan dwarrelt het maar in mijn hoofd. Dat dan. Is het maar mijn denken, mijn denken, dat ik naar me toe haal. Ik adem het in en breng het naar het licht dat in mij zit, en laat het daardoor opnemen. Zie het voor je, zie wat er gebeurt. Misschien geef je wel te veel aandacht aan je lichaam. Dan is het maar het lichaam dat jij hebt. Accepteer je eigen lichaam. Jij wilde het zo. Dus het is zoals het is en dat is jouw verantwoording. Ga op dezelfde manier met het licht door je hele lichaam. En neem daar rustig de tijd voor. Ga met dat licht door je lichaam vanaf je voeten tot je kruin en accepteer alles van jezelf. Ook de organen of lichaamsteden die in jouw ogen minder goed functioneren, geef er je licht aan. En voel als het ware in die organen. Misschien geef je wel iets te weinig aandacht aan je ziel. Dan is dat maar zo. En accepteer je dat gewoon. Maar je kunt het van nu af aan wel doen. En vergeef jezelf dat je zo lang, misschien wel levens en levens, zo weinig werkelijke aandacht aan jouw ziel gegeven hebt. Jouw ziel die... Een paar centimeter boven jouw navel zit. Voel eens rustig in die ziel. En neem rustig de tijd om rond die plek te ademen en daarin te voelen. Iedere keer de visualisatie te doen met het zonlicht met het licht dat jij bent. Leg het op elkaar en adem daarin. Zo kun je met je denken... Je lichaam verbinden met je eigen ziel. Zie het voor je. Maak die driehoek waar nu alle zijden even lang zijn. En hou van jezelf. Zo zou je dat kunnen doen wanneer jij maar wilt. En dat zal inderdaad een geweldig moment voor je kunnen zijn. Als inderdaad al die zijden en al die hoeken... Gelijk zijn. In evenwicht zijn. In harmonie zijn. Er is geen enkele reden waarom jij dat niet zou kunnen. Geloof me, ik kon het. Dan kun jij het ook. Als het je dan toch... Desondanks zwaar valt. En dan heb ik het nu over de mensen die iemand, die iemand, de mensen die iemand verzorgen die dementie heeft. Dus als je het je dan toch zwaar valt, zie dan dat het voor jou een spiegel is. Het is jouw mogelijkheid om de ander bij te staan. Hoe moeilijk het ook is. Heb je nog de tijd? Nu kan het nog om liefdevol met de ander om te gaan. Om te zeggen hoeveel je van hem of van haar houdt. Niets kan je meer tegenhouden, hè? Je kunt het gewoon zeggen. Maar wees eerlijk. Wees volslagen eerlijk voor de mens die met één been in die astrale wereld is. over zo'n proces wekt verwarring, juist bij de mens die de mens heeft. Maar de liefde voor elkaar, als je die liefde voor elkaar hebt, kan dat veel goed maken. Misschien niet alles, misschien moet je erg over jezelf heen komen. misschien moet je een heleboel bemediteren bij jezelf om werkelijk die ander te kunnen laten gaan en die ander ook te kunnen te kunnen laten accepteren in zo'n situatie toch ondanks het helpen toch altijd je eigen leven blijven leiden maar de balans vinden in het liefhebben van de ander en het begeleiden van, van de ander en je eigen leven te leven. Mensen die ernstig ziek zijn of dementeren, hebben zich ontkoppeld van hun lichaam en luisteren niet meer naar woorden, maar wel naar het denken van de begeleider of de therapeut en die mens weet of de waarheid gesproken wordt, of juist met voeten getreden wordt. Een mens die ernstig ziek is of dementeert, verwerkt het verdriet alleen in stilte en is niet meer in staat het gevoel, de blijdschap over de overgang, maar ook de angst die bij het sterven hoort met anderen te delen. Men kan zo'n mens alleen maar begeleiden wanneer men eerlijk is, en niet dat uit de weg gaat waar men zelf zo bang voor is. En dit laatste stukje heb ik geciteerd uit de lezing Dementie van Malve. Juist in deze tijd is het, kan het toch niet zo'n vreselijk groot probleem zijn om iemand te helpen die dementie heeft. Het kan een of meerdere dagen per week opgevangen worden. Het is de liefde met een hoofdletter, die maakt het alles gemakkelijker verloopt. Die irritatie over het vergeten van dingen, en het herhaaldelijk zeggen van iets, dat is toch niet zo erg. Daar gaat het toch helemaal niet om. Om hoe jij het wilt, maar het gaat om de liefde die jij nu kunt geven en wees ervan overtuigd dat de ander jouw liefde kan voelen. En op het eind van zijn of haar leven jouw gedachten kan voelen. Dan zou het toch heerlijk zijn als jij toch geen geïrriteerdheid meer hebt. En dat je alles kunt accepteren. En dat je dat zo over jezelf bent gekomen met behulp van die ander. Dan blijft toch alleen maar slechts de liefde over. Die overweldigende liefde waar het in het leven werkelijk om draait dan begrijp je toch wat de werkelijkheid is. Ja, en daar wilde ik het voor deze lezing bijhouden. En um, ja, het was me ook weer een plezier om... Alhoewel het onderwerp toch wat uh, zwaar beladen is, maar het was me toch een genoegen om ook deze lezing weer, uh, weer te doen, uit te spreken. En uh, ja, voor de mensen die uh, de mensen, mensen helpen, geweldig. Echt geweldig. Ik vond dat destijds, toen het met mijn vader gebeurde, ik had grote bewondering voor, uh, voor de verplegers en de verpleegsters. En ik dacht toen, oh, dat zou ik nooit kunnen. Inmiddels denk ik daar heel anders over, maar dat mag ook, hè, een mens verandert. Nou, lieve mensen, dat was het weer voor vanavond. Graag wil ik je weer heel erg bedanken voor het luisteren. En je mag altijd vragen stellen of misschien een onderwerp geven voor een, voor een nieuwe lezing. Ik sta er altijd open voor. En inderdaad, alles is weer in het archief te horen van eh, deze week van Indigo Soul Station en op mijn website eh, yhra.nl en op de website van eh, Maria op eh, www.dizijn.nl. Trouwens, dat is een ontzettend leuk online blad, dus moet je even gaan bekijken. Ja, nogmaals, heel hartelijk dank. En graag tot de volgende keer. Weet ik nog helemaal niet waar dat over gaat, Pa. Misschien ga jij me dat vertellen. Heel erg bedankt. Tot ziens. Dag.